Dit is Jeroen Tjafkema met het NOS Journaal. De dodelijke communicatie. Bij de explosie in een flat vielen twee doden tijdens werkzaamheden. Vijftien mensen raakten gewond en er was veel schade. De onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft dat het voor de aannemer niet duidelijk was... dat er een gasleiding bij de flat lag op de plek waar gegraven werd. De twee latere slachtoffers raakten bij het graven de leiding... en daarop stroomde gas de liftschacht binnen. Netbeheerder Liander werd toen gewaarschuwd voor het gaslek, maar belde niet de hulpdiensten omdat de aannemer dat volgens, omdat de aannemer dat volgens Liander had moeten doen. De onderzoeksraad adviseert dat storingsdiensten van netbeheerders beter in staat moeten zijn gevaar te herkennen, zodat ze eventueel de brandweer kunnen waarschuwen. Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om zelf belastingen te heffen, stelt een commissie die is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De commissie Rinoy kan presenteert het advies op een VNG-congres. Volgens Rinoy kan heeft het grote voordelen als gemeenten meer belasting heffen. Hij wijst erop dat burgers dan op gemeenteniveau kunnen bepalen welke voorzieningen ze wensen. Minister Ascher wil dat buitenlandse imams die hier komen werken een Nederlandse taal- en maatschappijcursus doen. In Duitsland gebeurt dat al met Turkse imams die daar komen prediken. De minister laat onderzoeken of dat ook hier kan, schrijft hij in een brief over het integratiebeleid ten aanzien van Turken. De Nederlandse economie groeit sneller dan gedacht. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rekent voor dit jaar op een groei van 2% en in 2016 op 2,2%. Dat is meer dan het Centraal Planbureau verwacht. Rafael Benitez is de nieuwe coach van Real Madrid. De Spanjaard is de opvolger van Carlo Ancelotti, die vorige week werd ontslagen. Benitez komt van Napoli en was onder meer trainer van Chelsea, Inter, Liverpool en Valencia. Hij heeft bij Real een contract getekend voor drie jaar.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 In de Randstad vooral viel op de A20 richting Gouda. Bij de afrit Spaanse polder staat 3 kilometer door een autobrand. Twee reiswokken zijn er dicht. En de A29 richting Rotterdam. Bij het knooppunt Hellegatsplein nog 4 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik ben nog moe van het doorslagen van die week. Zeg. Wat? een werk was het weer. Taai weekje hoor, deze week. Die zaag wilde er maar moeizaam doorheen. Ja. Maar goed, het is weer gelukt. En uh, we zijn er weer. Goedemiddag dus. Ja. hebben lunch op deze woensdag, uh, deze woeste woensdag. Uh, straks is het natuurlijk ook de vinyljaren. Ja, vandaag met een hele bijzondere plaat weer. Als classic album en natuurlijk straks ook het uh, eventuele nieuws uit de Vinyl 50. En ik las net op Facebook een leuk bericht en dat bewijst nog eens dat wij actueler zijn. Want wij zijn de eerste die de Vinyl 50 presenteert om drie uur. Ja, kan je nagaan hoe snel we zijn. Ja, landelijk omroepen. Daar zijn ze er pas om acht uur mee vandaan. Ha! Wij zijn eerder er. Twee, drie uur al. Woe! Maar ja, wij zijn te klein voor je. Maar we zijn wel de eerste. Ha! Goed, dat is straks om drie uur dus. Elf, om twee uur begint het programma natuurlijk. En drie uur komt als het goed is dus even rond. Drie uur komt de nieuwe lijst online, dus dan gaan we dat nog vandaag... In dit programma, ja, want, nou, ik heb het al nou over het vorige programma. Nou, laten we het nu over dit programma hebben. Ja. Ro is mijn tafelheer vandaag. En, uh, Normaal tafeldame, maar vandaag hebben we tafelheer, dat is Ro. Ja. En uh, die gaat straks. zien uh, net zijn kruim boven het deeltje gaan aankomen. Zie je genoeg? Uh, huh? dat zie je genoeg, meer is, dan genoeg. Oh, meer dan genoeg. Oh. Nou ja, jij zegt het. Dus dames, als u een knappe man wil zien, moet je even kijken op de webcam, dan uh, zie je daar. Niet naar mij kijken, maar naar Rohe. Het hmm. doet dat even wat anders te doen, dus dan stuurt ze de, de vriend. Ja, nou, dat vind ik, vind ik een goede regeling eigenlijk. Ja. Hey lalala, la! heb ik er zin in vandaag. Oh, wat heb ik er zin in, zeg. Nou, nou, wat heb ik er zin in. En wat hebben we vandaag? Nou, we hebben natuurlijk het regio-nieuws straks. We hebben het, de bioscoopagenda en we hebben het recept. En we zijn snel geweest, want het recept staat al op Facebook. Nou, kun je nagaan. Oh ja, en dat moet ik niet vergeten. Hè? Jullie moeten allemaal de groeten hebben van Jan Knotter uit Enschede. Jan Knotter uit Enschede. Die uh, vroeg mij om jullie allemaal, allemaal hier in uh, die luisteren, allemaal de groeten te doen. Nou, bij deze Jan... En Zandvoort zegt tegen Jan... De groeten terug! Ja! Hoe is dat nog Dan zijn wij gewoon een spreekbuis voor Zandvoort. Hè? We zeggen gewoon... De groeten terug! En heeft u al getekend op die petitie? Moet u wel doen, hè? Ondanks wat alle, sommige rare figuren op Facebook proberen... Uh, gewoon tekenen. We moeten meer dan 10.000 handtekeningen hebben. Ik weet niet of... Ik heb de berichten nog niet gezien of dat gehaald is. Maar het zou niet. Dan moeten we dat vandaag halen. Dus zorg dat u tekent de petitie over de verplaatsing. Uh, van die afschuwelijke, lelijke. Uh, uh, windturbines. Want die willen we niet hebben voor de kust. Wel Dus mocht u nog niet getekend hebben. doe dat dan. Petities24.com. En dan verzet windmolens, als ik het goed heb gezegd. En dan verifiëren we dat nog even. En als je niet tekent, krijgt u de rekening hoor. Je moet het zelf maar weten. <laughs> oh, dat is een bruggetje. Ja, ja. nou ja, oké. Okay. Dan maar een bruggetje. Hier. Plaat die nummer 1 staat in de Euro Breakdown bij Maurice Milder. Hè? Ja, ja, dan moet je hem draaien natuurlijk. Rekeningen, bills. Zullen ze met de NCRV in de KRO niet draaien hoor? Want dan wordt het afgevloekt in het nummer. Hey, hey, hey, hey. <laughs> ja. Lunch! Mag even jij? Uh, hallo, even wachten. Even rustig. Je mag zo. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, uh, het is wel een, paar, een die plaat past wel in dit programma. Die man heet namelijk Lunch Money Lewis. Lunch Money. Hé, eh. Yeah. Hey, uh... Ja, dat vind ik wel wat voor CFM. Om ons een beetje lunchman niet te geven. Hoeft er ook meneer Lewis er niet bij te komen. Nou, oké. Okay, uh, Bills heet dat nummer. En nu gewoon door met... Uh... Je hebt de hele wereld al Ja, ah, Dat is niet netjes, Janssen, wat je nou doet. Dat is niet netjes. Dat doen we gewoon even over. Dat is niet netjes. Gewoon, dat moet gewoon netjes. Ik bedoel, kijk, je kan zo'n man uh, nou ook weer niet tekort doen door zijn plaatje half af te breken. De, ja, Chris Hof heet uh, het, is, het is best een leuk liedje ook nog eigenlijk, moet je horen.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 Komt uit waar. Positief liedje over dit landje. Chris Hof. Ja, dit is Nederland. Leuk. Gewoon oh, lekker vrolijk, lekker deuntje. En eigenlijk ook eens iets positiefs, ja. Stemt je vrolijk, vind ik. Dit is Nederland, Chris Hof. Jawel. En uh, wat gaan we nu doen? Ja, uh, aanstaande, aanstaande vrijdag, dames en heren, is het 5 juni, hè? dat weet u, hè? Ja. Weet je toch, het 5 juni? Nou, Aanstaande vrijdag is eigenlijk wel een beetje een historische datum al. 5 juni. Want eh, aanstaande vrijdag... dan eh, krijgen we een re-release... van het legendarische Rolling Stones album Sticky Fingers. Dat is aanstaande vrijdag. Ja, dan komt hij opnieuw uit. Op vinyl ook. Eh, en, en in diverse formaten. Dus je kunt een luxe eh, box bestellen... Uh, er komt een dubbel cd uit, er komt een enkele lp uit... maar ook een dubbel lp. Ja, en die dubbel lp die bevat dan ook een aantal opnames van stukken... die wel op die lp staan, maar dan in alternatieve versies. Dus dat is wel leuk misschien om voor de echte liefhebbers om dat te hebben... want dat zijn nog niet eerder uitgebrachte dingen. Uh, nou, aanstaande vrijdag is het dus zover. Dan komt hij dus officieel uit. Uh, de release van deze legendarische stoonsplaat... Als ik hem op tijd binnen heb, dan betekent dat natuurlijk dat volgende week in de vinyljaren u al kunt raden welk album dus dan de classic album is. Um, maar ik heb besloten om u vast even lekker warm te maken voor uh, dat gebeuren. Vandaar dat vandaag en morgen ook, niet alleen vandaag, maar morgen ook, jawel, de 3-in-1 in het teken zal staan van Sticky fingers. Dus vandaag en morgen... Doen we dat. Dus dat is speciaal voor al die Stones-fans die uh, dat graag allemaal weer terug horen. Dat legendarische album uit 1970 van de Rolling Stones. Uh, of was het 1971? Nee, was het 1971. Uh, Legendaar? Nee, het was 1970. De, komt dus uh, aanstaande vrijdag komt opnieuw uit. En uh, op 180 gram vinyl. Dat betekent dat hij beter gaat klinken dan ooit tevoren. 3-1. 3-1. Ja, dat was hem even. Hè. De Stones. Hè. Yo, woe, woe, woe. Wat een plaats, hoor. Wat een geweldige plaat. Komt dus aanstaande vrijdag. 5 juni komt hij officieel opnieuw uit. In uh, diverse formaten. Om het zo maar te zeggen. Op cd. Uh, enkel cd, dubbel cd. En ook op uh, vinyl. Natuurlijk LP. En dubbel LP. De luxe versie. En uh, die luxe versie is dan een dubbel LP. Uh, dus dan krijg je er nog uh, een LP bij met rarities, om het zo maar eens te noemen. Dus, dus uh, dingen die dus nog niet eerder uitgebracht zijn. Uh, uh, alternatieve versies van alle nummers, die, of van enkele nummers... die uh, die, uh, die op de, het officiële album uit 1970 al stonden. Dit allemaal ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum... van dit legendarische Stones-LP-album... Het uh, eerste album dat ze uitbrachten op hun uh, eigen label. Dat ook nog eens een keer. En uh, Nou ja, u hoorde achtereen. Volgens hoorde u Dead Flowers, uh, Bitch en Brown Sugar. En dat Brown Sugar, daar hoorde ik van de week weer een versie van wat dat Eric Clapton erop meespeelt. Ja, dat is helemaal niet normaal. En misschien staat hij ook wel bij, op dat album. Dat weet ik dus nog niet. Maar dat, dat, dat horen we gauw genoeg. Als u op tijd binnen is, dan uh, volgende week uh, woensdag uh, in de vinyljaren is het natuurlijk het classic album. Hè? Dat uh, kunt u wel uh, bijna raden. natuurlijk. Wordt u wel op tijd binnenwezen natuurlijk, maar goed. In ieder geval. Rolling Stones, morgen doen we er nog drie stukken uit om u lekker in de stemming te brengen voor die legendarische dag vrijdag. Want vrijdag, voor alle Stones fans, als je het vinyl exemplaar niet meer hebt van vroeger of de hoes is beschadigd of wat dan ook. Nou jongens, hier ligt je kans. Het is niet goedkoop. Ik geloof dat de luxe-versie van 34 euro is. Maar wat kan het je schelen? Dan heb je het dan weer helemaal opnieuw. En beter dan ooit. we eerlijk wezen. Want het vinyl wat ze tegenwoordig gebruiken, dat 180-gram vinyl, klinkt, klinkt toch weer aanmerkelijk beter dan, uh, dan wat we vroeger hadden. Goed, nou, uh, de Stones dus. En uh, wie staat nou weer? Een toetje doe je toe? Uh. Uh, nou, dat wou ik jullie eens even vertellen. Uh, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan uh, het nieuws doen met metro. Ja, even wachten hoor. Even de jingle. Uh. voor Zandvoort en de regio. Ja, en hier is het regennieuws metro. Jawel. Nou, goedemiddag allemaal. Um, vandaag ook weer nieuws. Er is alvast een plekje gereserveerd voor het schilderij van Mark van Zuilen in het toekomstige NZH-museum in de Waardepolder. Het kunstwerk toont de grijze bus die jarenlang het straatbeeld in Heemsteden kenmerkte. De Heemsteden in aanmerking van Zuilen schildert al, ja, schildert al zijn hele leven. Zo schilderde hij ook de grijze bus zoals die vroeger door Heemsteden reed. Toen een historisch voertuig in 1966 onlangs een tochtje maakte door, de, door onze gemeente, greep Van Zuilen zijn kans. De ritten waren mogelijk gemaakt door het NZH Museum, de gemeente en de historische vereniging Heemsteden bennebroek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 Bij een tabakzaak op de kruising van de Zeilweg en de Kornhertstraat in Haarlem is zondagnacht ingebroken. Opletten de getuigen hoorden verdachte geluiden en waarschuwden de politie. Ter plaatse bleek er te zijn, zijn ingebroken. Vermoedelijk zijn de verdachten de gedachten misschien ook wel, de verdachte gevlucht in de richting van de Zeilstraat. De politie is op zoek naar getuigen. En vooralsnog zijn de gedachten verdachten in rook opgegaan. De politie heeft maandagmiddag rond kwart over drie een 19-jarige automobilist aan de kant gezet op de A200 bij Harlem De laagvlieger raasde met 166 km per uur voorbij terwijl 100 km per uur is toegestaan. Hierop kon de 19-jarige Zwanenburg direct zijn rijbewijs inleveren. De verkeers verkeerspolitie controleert regelmatig op de A200 op snelheid. En andere dingen... Deze zomer staan vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 2 augustus vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwens Palace en het Badhuisplein. Deze pop-up winkeltjes kunnen Zandvoortse ondernemers hun toeristische artikelen verkopen. Denk hierbij aan toeristische informatie en promotie, beachartikelen en kunst van plaatselijke kunstenaars. Ondernemend Zandvoort heeft dit initiatief positief ontvangen en er zijn al veel reacties binnen.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 De twee raadsfracties hadden geconstateerd dat een aantal brandkranen niet bruikbaar waren. Daarnaast waren er andere zorgen over de brandbestrijding. Het college betreurt het dat het beeld is ontstaan. Dit beeld is ontstaan zal dat moeten zijn denk ik. Wanneer het gaat om de beschikbaarheid van water bij de bestrijding van brand zijn de voorzieningen in zand voor het meer dan voldoende. Uitgelegd wordt dat er zelfs een overcapaciteit aan kranen is en dat er veel water beschikbaar is. Desnoods kunnen watervrachtwagens uit Haarlem komen. Ook het onderhoud functioneert al jaren naar behoren, al dus het college. Dan is er woensdagochtend een motorrijder gewond geraakt... bij een verkeersongeval op de Kostverlorenstraat in Zandvoort. Een automobilist verleende geen voorrang waardoor de motorrijder ten val kwam. De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... hebben we ook nog weer, uh, weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, vandaag is er ook weer weer. Dus na een herfstachtige dinsdag... is het vandaag weer duidelijk beter. Weer, weer, weer. De zon schijnt steeds vaker... en het blijft droog. Het is met maximaal 16 tot 17 graden... nog wel vrij koel. Cool. Vanavond en de komende nacht... is het over het algemeen helder... En bij niet meer dan zwakke naar zuidoost, zuid tot zuidoost draaiende wind, daalt de temperatuur van 8 naar 9 graden. Tot 8, 9 graden. Pak een beetje. Morgen lijkt het prachtig zomerweer te worden met volop zonneschijn. Het blijft droog bij een zwakke wind uit richtingen tussen zuidoost en noordoost. En de temperatuur stijgt naar de aangename, voor iedereen prima temperatuur van 21 à 22 graden. Rockjes dag, Ruud! Rokjesdag. Oeh. Ja. Rokjesdag. Moet ik toch mijn extra sterke bril maar even opzetten. <laughs> Uh. Een lekkere plaats, he. heerlijk. Ja, gewoon een lekkere plaats. Zonder Maar Mia had het over, uh, over Rokjesdag. Nou, dan gooi ik er even t shirt weer tegenaan, hè. Het heet het bandje en uh, het nummer dat heet T-shirt Weather. En daar ben ik voor. Ja, daar ben ik wel voor. Rokjesdag en T-shirt. Nou, we, hebben, we zijn het weer eens, Ro. Komt er helemaal goed met, uh, met ons. Huh? <lacht> De Bioscoopagenda! De Bioscoopagenda! Komt hij aan. Los van het feit dat Rutte binnenkort in een kilt verschijnt... is dit de bioscoopagenda. Kidnap, de avontuurlijke familiefilm die je dit voorjaar niet mag missen. Een verhaal over de gekke band die ontstaat tussen ontvoerde Fred... en het rijke Bo. Ik ken een hond die heet Bo. Hij draait op woensdag 3 juni, zaterdag 6 juni, zondag 7 juni... woensdag 10 juni. Uh, en de tijd is dan op al die dagen om half 2. Van Toe. Vier mannen, vrienden van wel eer, beklimmen op hun racefiets de Mond van Toe. Zoals ze dat 30 jaar geleden ook deden. Donderdag 28 mei om half negen. Vrijdag en zaterdag. Zondag 29, 30, 31 mei om zeven uur. Maandag, dinsdag 1 en 2 juni om half negen. Volgens mij is dit in het verleden. Het draait niet meer. Mond van Toe draait niet meer. De ontsnapping naar de gelijknamige bestseller van Helene van Vertelt het verhaal van Julia, een vrouw die uit de sleur van het gezinsleven breekt en haar geluk hoopt terug te vinden in zonnig Portugal. Donderdag 4 juni om 7 uur, dat is dus vanavond. Vrijdag, zaterdag, zondag 5, 6, 7 juni om half 9. Maandag, dinsdag 8 en 9 juni om 7 uur. 4 juni is morgen hoor. Hey. 4 juni je? is morgen. Vandaag is 3 juni. Vandaag is 3 juni? Ja, echt? Ja, dat zeg ik. Hij draait morgen. Morgen. Heel, heel goed. goed. Dankjewel. <lacht> ik ben altijd mijn tijd vooruit geweest, Ruud. Dat is waar. Ja. Progressief ventje. Ja. <lacht> de Boskampis. Geïnspireerd door een maffiafilm zorgt de gepeste Rip Boskamp ervoor dat zijn vader wordt aangezien voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paul Boskampi. Vandaag, woensdag 3 juni om half vier, zaterdag. Zondag en woensdag 6, 7 en 10 juni. Ook alle om half 4. De Surprise is de verrassende romantische komedie... van Oscar-winner Mike van Diem. Met in de hoofdrollen Jeroen van Koningsbrugge... en Georgina Verbaan. Speaking of Rockjesdag. <tie> Donderdag 4 juni om half 9. Vrijdag en zaterdag zondag 5, 6 en 7 juni om 7 uur. Maandag uh, dinsdag 8 en 9 juni om half 9. En tot slot, filmclub Simon van Kolom met deze week de Italiaanse film. Ja, daar gaat hij hoor. La Meraviglie. Uh, het einde van de zomer op, een, op het platteland in Umbria. De 14-jarige. Dit is niet voortgelezen, jongens. Gelsomnia. Ja. woont samen met haar ouders en drie jongere zussen in een vervallen boerderij waar ze honing produceren. De ingewikkelde naam die ik net zei... Uh, hun kleine microcosmos wordt verstoord... door de komst van Martin, een jonge Duitse misdadiger. Woensdag 3 juni om half acht. Dat was hem, Ruud. Uh, voor de volgende keer op Italiaanse les, jij, hè? Ja, dank wel. op Italiaanse les. De pericoloso als per die ook, ja. lekker. Ja. On a giornata particolare. Ja, hé. Hey, Stijgen we te kijken, Ja, uh, Ja, arriveert uh, je. Uh, uh, ja, arriveert je. Dat zie je, ja. hè? Dat eerste betekent, overigens, dat je niet buiten het ramen mag hangen. <laughs> en het tweede betekent een bijzondere dag. Dat is een film met, uh, met uh, meneer Mostriani en Sophia Loren. Een Hele goede film, trouwens. Hele mooie film ook. Ik blaas Marcelo... samen nu weer bij Rokjesdag en Sofia Loren. Ja. En Marcelo Mostriani samen met Sofia Loren. Una giornata particolare. Dat is een hele mooie film. Ja, echt wel. Ik ken mijn klassieken, zoals dat heet. Goed, dit was de bs En dan uh, lezen er onze rol. En uh, volgende, plaat, volgende plaats speciaal voor jou, Ro. Want ik weet dat je deze mooi vindt. en Young in dit geval. Een stuk van het legendarische album Déjà Vu uit 1971. En, uh, nog steeds een van de klassieke albums die je kunt voorstellen. Ja. Wat Ook maar weer eens meenemen denk ik. Tijd niet gedraaid dat album in de finale jaren. Dus nou, misschien uh, over een paar weken. Volgende week uh, is het al uh, een andere planning. En vandaag, en uh, dit is uh, uh, oh ja, uh, yeah, Ghost Town is dit, ja yeah. die last night in my dreams walking the street Adam Lambert oh, Ghost Town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. So all of the saints lock up the gates. I could not end.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 Van CFM luncht er alweer op. Dan gaan we ons opmaken voor het NOS-nieuws van 1 uur. En dit is Macy Parker. We wel, de saxfone is die ooit groot werd bij het begeleidingsorkest van James Brown. En dat is te horen. Ja, die begeleiding het is bijna dezelfde se se seksmachine en zo. We gaan uh, dus naar het nieuws: en het weer van 1 uur, dames en heren. En uh, ik hoop u straks weer uh, terug te zien. En u hoorde net natuurlijk Adam Lambert. En Adam Lambert is natuurlijk de tegenwoordige frontman van Queen. Jawel. Samen met Brian May en Roger Taylor doet hij het allemaal nog. En John Deacon, de uh, originele bassist, is ermee gestopt. Maar Roger Taylor, de drummer, en, uh, en, uh, en Brian May doen het nog. En dan samen met Adam Lambert die dus in de rol van Freddie Mercury du duikt. Ja, dat is natuurlijk bijna niet te doen. Maar hij doet het ook op zijn manier en dat doet hij verdomd goed. Ja, echt wel. Vaak hem wat beelden van gezien en uh, concert gezien... Uh, uh, toen bij de EK in, in Kiev en zo. Ja. En dit jaar waren ze ook nog in uh, de Sikodoom in Arnhem. Uh, in, in Amsterdam, ja. Goed, ik, ben, ik zie u zo stuk. terug naar en met een lekker stukje cabaret. En straks natuurlijk ook nog het recept van de week om kwart over 1, niet vergeten al op Facebook. Geen je nagaan hoe snel we zijn. Woe, woe. Nou, tot zo, hè.